Europese leiders hebben tijdens de vluchtelingentop in Brussel een 17-stappenplan opgesteld om de crisis op de Balkan aan te pakken. Een van de afspraken die zijn gemaakt is het creëren van 100.000 nieuwe opvangplekken voor vluchtelingen langs de Balkanroute. De helft daarvan komt in Griekenland, de andere helft verderop langs de route naar West-Europa. Binnen een week gaan er ook 400 grensbewakers naar Slovenië. Net als bijvoorbeeld Kroatië kan dat land de huidige stroom vluchtelingen nauwelijks aan. Voor de westkust van Canada is een toeristenboot met 27 mensen aan boord gezonken. Volgens de Canadese autoriteiten zijn daarbij zeker drie mensen verdronken. De boot had toeristen aan boord die walvissen wilden gaan spotten bij Vancouver Island. Aan het einde van de middag kreeg de kustwacht een noodsignaal binnen. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan. Een aantal mensen is gered, maar nog niet alle opvarenden zijn gevonden. De kustwacht is daarom bang dat het dodental nog oploopt. Een afgezwakte vorm van orkaan Patricia heeft voor miljarden dollar schade aangericht in de Verenigde Staten. Vooral de staat Texas heeft veel last gehad van de storm en de hevige regenval. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. Afgelopen vrijdag was Patricia nog een orkaan van de zwaarste categorie, maar toen hij aan land kwam bij Mexico verloor de orkaan snel aan kracht en bleek de schade mee te vallen. Koningin Maxima slaat het ochtendprogramma op de tweede dag van het staatsbezoek aan China over. Ze heeft koorts en krijgt bezoek van een arts, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Later op de dag wordt het koninklijk gezelschap verwacht in het parlementsgebouw in Peking. Daar worden ze officieel ontvangen door president Xi Jinping. In overleg met de arts wordt besloten of koningin Maxima daar wel bij kan zijn.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 It's pretty light. It's... It's... It's... It's... It's... It's...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 Make a wish and blow out the tonight. For tonight is just your night. We're gonna celebrate mm -hmm. all through the night. Pour the wine, light the fire. Girl, your wish is my command. I submit.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 Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo ik voel me Als ik dans, jij je, je, op, je zo lekker te gaan ik op, ga mijn voeten ik voel me sexy. Als ik dans, jij zo lekker te gaan You're uh -huh. says to